Het is 9 uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De Noord-Limburgse dorpskernen Aijen en Bergen zijn door het hoge Maaswater geïsoleerd geraakt. Vrachtwagens van het leger onderhouden vanavond een pendeldienst. Bekeken wordt of die ook morgen moet blijven. De verwachting is dat het water zakt. De wegen in Roerdade blijven sowieso voorlopig dicht. Ze zijn door het water verzadigd en de gemeente wil voorkomen dat ze door het verkeer schade oplopen. Gisteren heeft een F-16 van de luchtmacht de dijken in het noorden en midden van Limburg geïnspecteerd. De dijken worden elke dag nagelopen, maar het waterschap Peel en Maasvallei wilde graag extra informatie vanuit de lucht. De F-16 was uitgerust met een systeem dat ook in Afghanistan voor grondinspecties wordt gebruikt.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 Nogmaals goedenavond. We beginnen in Leiden... bij het basketbal Leiden Den Bos, Leo Kersten. Twee verdedigende ploegen, maar één is de best... verdedigende ploeg op dit moment. Dat is Den Bos. Stand 17-26. Leiden heeft pas twee punten gemaakt... sinds uh, het begin van het tweede kwart. Ze zitten echt... in de wurggreep van een Python. Zo ziet het eruit. De Leiden komt niet door de verdediging van Den Bos. De stand is terecht 17-26. Volleybal weer Pollux. Lars Geerts. Het is matchpoint voor Pollux. Op dit moment wordt die bal gemaakt. Nee, die wordt niet gemaakt, want het is Kloek. De Argentijns International in Weertse dienst... die het ergste nog kan voorkomen. 24-23 is de stand, maar het einde nadert. probeert. En het schaatsen in Alkmaar. Hoeveel rondjes nog, uh, Joris van den Berg? Nog 17, nog 4 man met een ronde voorsprong. En van die 4 heeft Martijn van Es zojuist een klein beetje voorsprong genomen... met een nieuw kopgroepje. Het blijft spannend in Alkmaar. En terug naar het volleybal. Uh, Lars Geert. ...coach. Hermans neemt een time-out, want hij ziet het aankomen. Zijn ploeg Weert, die zo heel graag de koppositie zou willen overnemen... ...die doet het niet goed. Die staat 2-1 achter in sets... ...en inmiddels ook een matchpoint achter in de vierde set. Coach Jan Berensen van Pollux roept zijn team nog bij elkaar. Die ziet hier kansen. Eerder in het seizoen kreeg Pollux in eigen huis. 3-0 klop van Weert. En zij hopen natuurlijk op een revanche vanavond. De sfeer zit er goed in. De teams komen weer het veld op. Het is Weert dat mag gaan serveren. Wordt ondersteund door het vele publiek. Hier ongeveer 5. 500, 600 man. Dat zijn ze niet zozeer gedent in Weert. Daar komt de service dan. Kan slecht opgevangen worden door Volks En dan is de stand ineens zomaar weer gelijk. 24, 24. Is het toch Volks dat het hier laat liggen? Dat niet goed opgesteld staat bij de service. De service was niet lastig. Zwabberde niet alle kanten op. Het was een gewone recht toe, recht aan vloot. Maar werd niet goed verwerkt door Kirsten oude Luttighuis. En zo is het Weert dat hier nog steeds de wedstrijd... of in ieder geval een vijfde set eruit kan halen als de bal... Makkelijk Over het net moet van Pollockzijde. Komt de klap van Kloek opnieuw. Via de handen van het blok. Kan die opgevangen worden. Aan Polkkszijde komt de aanval opnieuw. Niet hard genoeg. En Weert mag het nog een keer proberen. Opnieuw Kloek. Hard via het blok. Is die bal in of is die uit? Die is in, zegt de scheidsrechter. En daar is het tweede matchpoint voor Pollux. 24, 25. En het is Pollux dat zelf mag gaan serveren. Dat doet de langste vrouw op het veld. 1 meter, 95. Is zij Janine Stoete, middenvrouw. Heeft een lastige float service en zal dat vanavond moeten bewijzen. 25, 24. Dus de stand voor Pollux opnieuw. Het tweede matchpoint. Komt die service? Komt hard? Komt hoog? Net achter het net. Inderdaad kan Oeh slecht opgevangen worden aan uh, zijde van Weert. Er zijn er kansen voor Pollux. Moet uh, van de, oude Luttehuis het afmaken. Die doet het niet, Bol gaat rustig over het net. En opnieuw Kloek in vol. Vol in het blok van Pollux. En dus wordt er gejuicht bij de vrouwen uit Oldenzaal. Want zij winnen deze wedstrijd met 26-24 in de vierde set. En 3-1 in sets. Weert had zo graag de koppositie over willen nemen. Had willen laten zien dat ze kandidaat zijn voor de nationale titel. Maar laten het in eigen huis liggen tegen een Pollux dat niet het beste gespeeld heeft. Maar wel met de punten naar huis gaat. Pollux wint dus van Weert in Weert met 3-1. Eric Clapton met Forever Man. Joris van den Berg gaat kijken naar een finish in delen. Ja, in twee delen heb je heel goed opgemerkt. We kijken eerst naar de smaakmaker van deze dag. Het zijn een soort ronde voor Willem Hut. Hij hoort de bel, dat is de bel van nog zes ronden te gaan. Maar dat heeft dus alles te maken met het feit dat er vier man zijn met een ronde voorsprong. Daarover straks meer. Willem Hut zat aanvankelijk ook in die kopgroep. Die bestond dus eerst uit vijf, zelfs zes man. Maar Hut slaagde er niet in het peloton te bereiken. En bleef daarna maar aanvallen. Hij is in totaal vier, vijf keer in het offensief gegaan. En deze keer doet hij het om in elk geval de vijfde plaats in deze KPN-marathon in Alkmaar... om zich daarover te ontfermen. Dat gaat hem lukken. Daar komt Willem Hut aan, zo lerend. De vijfde plaats is voor hem. En hij kan gaan kijken hoe zijn ploeggenoot Bob de Vries het zo dadelijk gaat doen... in de strijd van dat kopgroepje. Daar komt de rest van het peloton aan, sprintend om de overige ereplaatsen. En die sprint wordt gewonnen. De sprint om de zesde plaats is dat door Christijn Groeneveld. Man in vorm, afgelopen week winnaar in Biddinghuizen en nu dus zesde in Alkmaar. Dan wordt het een beetje een puinhoop op het ijs. Maar gaan er vier verder? Die komen nu tevoorschijn uit het peloton. En dat zijn met nummer 1 Bob de Vries van Bam. Met nummer 36 Martijn van S. Hij staat 21 in het klassement om de KPN-cup. Met 66 Jens Zwitser. En met 91 Bart de Vries. Die een maand geleden zijn laatste overwinning boekte. Dat was in Biddinghuizen. Dat zijn de mannen die erin geslaagd zijn. Eén ronde in bonus te pakken op het peloton. Dat gebeurde ongeveer halverwege deze wedstrijd. En daarna konden ze even bijkomen. Al nam Martijn van Es nog even het voortouw. Hij zat in een kopgroep in een poging. Een extra ronde te pakken of een heel geval voorsprong te pakken op de andere drie. Is dat een risico geweest dat hij daar dan? Dat is niet zeker. Dat moet je nu nog maar gaan zien. Hij heeft nog wel even kunnen bijkomen van die actie. En nu gaan ze daar met nog drie ronden te gaan. Met Bob de Vries voorop. Met achter hem Van Es, Zwitser en Bart de Vries. Ze komen de bocht weer uit. De wind tegen richting de finish. En daarna zijn er nog twee ronden te gaan. Bob de Vries rustig met de andere drie in zijn rug. Hij kan het met alle... Vertrouwen laten aankomen op een sprint. En de andere drie maken nog geen aanstalten om aan te vallen. Het kwartet in Alkmaar, waar het 8 graden is, waar het een beetje waait, waar het publiek zich wel vermaakt heeft met een mooie wedstrijd die ook bij de vrouwen het aanzien waard was. Daar zagen we zojuist een massasprint. Carla Zielman versloeg Huisman en Van der Val. Maar Erna Last kijk in de vechten was de grote animator van de wedstrijd met een aanval die tot in de laatste ronde leidde. Ze. Hield een meter of 40. 30 had ze nog meer nodig had om te winnen. Dat lukte niet, het peloton draaste haar voorbij. En Zielman, de leidster in het klassement, boekte haar zoveel zijn zegen in dit... Ja, ik sta even te kijken, want ze staat bijna stil op het ijs. Een soort zuurplas. nu nog twee rondjes. En ze gaan het echt om sprint laten aankomen. Niemand valt aan, handjes in elkaars rug, rustig overeind. Ja, ze, ze babbelen wat, ze, ze maken geen enkele aanstalte om aan te vallen. Doen het heel rustig aan. En, of wordt ja, er niemand onderhandeld? Wil een... Wat zeg je, Ronald? Of wordt er onderhandeld? Dat uh, is in een andere sportgeschiedenis dat vaak gebeuren. Ik weet niet of dat hier gebeurt. En ik durf dat bovendien niet zo hard te zeggen met al die mensen van de bond zo vlak voor me. Nou, daar komen ze aan. Nog één ronde te gaan. Nu komt de vaart er een beetje in. Bob de Vries voorop. Daarachter in het wit Bart de Vries. Dan de Zwitser en Martijn van Es, de 34-jarige man uit Soeterwoude. Hij was afgelopen week derde in Binninghuizen. Hij heeft dus ook goede benen. De vaart komt erin. Ze zijn aan de overkant. De Vries van kop af. Daaruit spreekt zelfvertrouwen. De Nederlands kampioen op natuurijs. Nog steeds op kop. Achter hem. Bart de Vries om de verwarring compleet te maken. Ze komen op het rechte eind. Bart de Vries komt brutaal aan de leiding. Bob de Vries naast hem. Het gaat tussen de Vries en de Vries. En het wordt Bart de Vries. Eerst in Alkmaar voor Bob de Vries. Op de derde plaats Martijn van Es. En vierde de grote animator van deze wedstrijd naast Willem Hutt. Jens Zwitser. Maar Bart de Vries boekt hier een erg mooie overwinning. De nummer vijf in het klassement. Maar de koppositie van Carlo Timmerman komt absoluut niet in gevaar. Ajax oefent in Turkije tegen Galatasaray. En dan wordt er altijd veel gewisseld in de tweede helft. Ook bij Ajax, sprak je Nee, bij Ajax niet. Bij Galatasaray zijn wel een paar wissels uh, uh, gebeurd. Eén daarvan was uh, wel opvallend, niet zozeer qua naam. Mustafa Sarp kwam erin. Maar hij zag er zo uit dat hij in een eerste aanblik... ik dacht, hé, hey, daar heb je eh, Graciano Pelle ineens uh, rondlopen. Hij heeft ongeveer hetzelfde vormgezicht en ook hetzelfde soort haar. Dus vandaar even de korte vergissing tussen deze beide heren. Hij maakt dus juist een overtreding waardoor... Ajax in ieder geval weer in balbezit kwam. We zijn 53 minuten aan het voetballen. En we zijn lang in de kleedkamer gebleven. Dus daar zal het wel aangenaam toe zijn in dit nieuwe stadion van Galatasaray. Maar de Turken zijn wat beter de kleedkamer uitgekomen. We hebben meer balbezit dan voor de pauze. En nu ook een goede kans via Kazim Richards. Richards met het schot en de redding daar van Stekelenburg nodig om Ajax op 0-0 te houden tegen Galatasaray. Weer zo'n mogelijkheid van Kazim Richards of Kazim Kazim zoals ze hem noemen in Turkije. Het is een een naam die niet bij Galatasaray hoorde tot voor kort. Hij hoort eigenlijk bij de aardsvijand, Batsche, maar Daar kwam hij weinig aan spelen toe. En omdat dat zo was, liet hij een begin van 2011 zijn contract daar ontbinden. En zie daar, binnen een dag had hij een contract bij Galatasaray. Zo gaan die dingen dus blijkbaar. En nu heeft hij dus zijn tweede kans in de tweede helft gehad. Maar twee keer vond hij Stekelenburg op zijn route. Het eerste schot was niet zo goed. Het tweede was wel aardig. Maar niet moeilijk genoeg om de doelman van Ajax te verslaan. Ajax was voor de pauze bij Vlagen wel aardig in de combinatie... Maar dat leidde nog tot te weinig kansen. Suleimani in de blessuretijd van de eerste helft... kreeg nog een goede mogelijkheid om de Turkse doelman te verschalken. Maar het was een kans die ontstond bij toeval... omdat er achterin bij Kalatasaray slecht werd uitverdedigd. En verder zijn de aannames bij de Amsterdammers nog te slordig... om echt serieus aan goed voetballen toe te komen tegen Kalatasaray. Die mogelijkheid is er wel. Want als Kalatasaray geen druk zet... dan krijgt Ajax alle tijd en alle ruimte om de bal rond te spelen. Maar zoals gezegd, dat gaat vaak toch nog te slordig... Het klopt nog niet helemaal voor de ajax -zieden. En dat met de klassieker natuurlijk in de aanloop. En nu Soleimani in balbezit voor de Amsterdammers met de diepe bal. Die is wel goed in de richting van Siem de Jong. Siem de Jong, daar gaat de bal dan uiteindelijk overheen. En dat is ook een beetje het probleem van Ajax dat de ballen niet echt bij een echte spits aankomen. Want als Sime de Jong daar niet staat, dan staat Eriksen daar. Eriksen maakt bepaald niet een hele scherpe indruk. Daar springen de ballen nog wel eens van de voet af. En bij Sime de Jong zie je nog wel eens dat hij net op het verkeerde plekje staat in de punt van de aanval. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met dat er niet echt een punt spelen bij Ajax op het moment in de ploeg staat. Dat zou Suarez kunnen zijn, maar die is geschorst in de competitie. En vandaag begint die, is hij begonnen op de bank tegen Calatasaray. Al die tijd Ajax in balbezit, maar we zijn bij Stekelenburg, vandaar de hele uitzet, uiteenzetting over het niet meedoen van Soares, want die had er vandaag dus gewoon wel bij kunnen zijn. Het is geen grootse wedstrijd, maar Calatasaray in de tweede helft in ieder geval wel beter gestart dan de Amsterdammers. 56 minuten gevoetbald, Calatasaray, Ajax 0-0. I used to ride Arcade Fire met We Used To Wait. Leiden had een behoorlijke achterstand tegen Den Bosch de laatste keer. Leon Kersten. Je gaat met de beste bedoelingen naar zo'n uitstrijd kijken tussen Leiden en Den Bosch. Zo'n wedstrijd tussen nummer 2 en 3. Maar eigenlijk, eigenlijk is het helemaal geen wedstrijd. Want af en toe heb ik het idee dat Den Bosch helderziend is of zo. Want de aanval van Leiden komt er totaal niet aan te pas. Echt het verschil was op een gegeven moment 15 punten. 20-35. En, en Den Bos had iedere aanval van Leiden door. Uh, niet dat Leiden, nou, tenminste die indruk had ik niet heel slecht speelde. Maar Den Bos had alles door, verdedigde heel goed. Constant zat er een man bij een speler van Leiden die wilde schieten. En dan loopt het verschil snel op. Zeker omdat Den Bos in de omschakeling heel sterk is. Leiden mist een schot. Den Bos pakt een bal. Zet het de vijfde, zesde versnelling in. De andere kant makkelijke basket. Ja, dan is het 20-35. Is er nog even te spelen. Nu is het rust. 28, 37. Maar negen punten verschil. Dat komt omdat Leiden uiteindelijk nog een boel vrije worpen kreeg. Dat doen ze natuurlijk slim. Het schot wil niet vallen. Dan ga je naar de basket toe. En als er dan een fout wordt gemaakt, krijg je twee vrije worpen. Nou, in de laatste drie minuten hebben ze acht vrije worpen raakgeschoten. Daardoor hangt Leiden nog een beetje in de wedstrijd. Maar Tom van Helveren, de coach van Leiden, zal echt een antwoord moeten vinden op de verdediging van Den Bosch. Wat anders ja, wordt het denk ik een hele saaie tweede helft. Want als je de eerste kwart 15-18 hebt en de tweede kwart 13-19... Ja, dan wordt het een lastige wedstrijd voor Leiden om te winnen. Den Bosch leidt dus in Leiden met 37-28. Een deel van de Nederlandse eredivisie voetbal bereidde zich afgelopen weken in het Turkse Belek voor... op de tweede helft van de competitie. Tot de dagelijkse beslommeringen hoorden trainen, eten, slapen en praten met verslaggever Ronald van der Geer. Het was deze week een komen en gaan in Belek van ploegen uit het Nederlandse betaalde voetbal. Ook Willem II deed de Turkse kust aan en het verblijf deed de tricolores goed. Dat vertelt trainer Gert Heerkes. Ja, het valt bevalt prima. We hebben hele goede omstandigheden natuurlijk. Het weer is prima elke dag. Ja, ik moet wel zeggen dat, dat ik uh, voor toe gek van alle gasten word. Maar van de andere kant is het wel absoluut goed om, uh, om uh, elkaar uh, te zien en elkaar... Uh, ja, eigenlijk uh, te voelen, zo om maar te zeggen. Eh? Want uh, je bent continu met elkaar bezig. En als je drie keer per dag traint, ja, dan uh, hopelijk dat het uh, vruchten gaat uh, afwerpen. En dat was Yevgeny Levchenko, de aanvoerder. Ja, u hoort het goed bij Willem II geldt. Niet lullen, maar poetsen. En dus drie keer trainen per dag. En geen mountainbiken of punniken voor de Tilburgers. Dat is hard nodig, want Willem II heeft volgens trainer Heerkes wel wat te doen in korte tijd. Nou, we zijn met name heel, heel duidelijk bezig met, met onze speelwijze te verbeteren. We zijn uh, in die weken voor ADO eigenlijk al begonnen daarmee... om uh, een vast concept neer te zetten en niet te veel meer op tegenstanders te letten. Alleen uh, ja, op de uitvoering van onze eigen spelers. Nou, dat hebben we eigenlijk tot en met nu uh, doorgezet. Nou, daar zie je wel duidelijk vordering in. Uh, daar is het wel helder in en dan kun je wel momenten aangeven. Waar met, met name denk ik in uh, balbezit van de tegenpartij gewoon, uh, al heel goed uh, de dingen oplost... Weinig weggeeft, goed in het duel komt, gegroepeerd speelt en als team. Ja, wij hebben alleen nog heel veel moeite om in balbezit de goede dingen te doen en echt een keer te scoren. Je ziet wel dat wij scherper moeten zijn in dekken en heel vaak ja, communiceren met elkaar. Dat is ons mindere, mindere punt, vind ik. Ja, wij, wij laten onze spelers tegenstanders lopen en, uh, en uh, wij praten niet wanneer uh, moet gegeven worden. Dus dat, daar moeten wij zeker aan werken en positioneel veel beter staan. Veel te doen dus nog. En het trainingskamp kan daaraan bijdragen. Je leert elkaar ook buiten het veld beter kennen. En dat leidt dan weer tot meer begrip binnen de lijnen voor elkaar. Ja, dat, dat is absoluut zo. Daar ben ik uh, van overtuigd. Als je uh, weet hoe iemand buiten het veld denkt, dan... Uh, dan uh, Zeker weer spiegelen op, op het voetbalveld. Maar goed, Willem 2 gaat dus een andere koers varen... om de eerste overwinning van het seizoen te behalen... en de directe degradatie te voorkomen. Heerkes vertelt wanneer hij heeft beseft dat het roer in Tilburg om moest... Nou ja, dat kwam toch wel richting december. Eh, dat je uiteindelijk merkt dat wat je ook doet en welke aanpassing je doet. Het is steeds een hele korte opleving, maar daarna vallen we gewoon weer terug. En uh, ja, dat de aanpassing eigenlijk ook niet uh, het succes was. Dus dan zeg je, nou, pakken we terug naar het concept waarmee we eigenlijk het seizoen zijn begonnen. Alleen van onze vleugelspitsen verwachten we iets meer middenveldarbeid. En uh, voor de rest staan we iets compacter in een blok te verdedigen met, met twee controleurs. En we hebben al met de punt naar achteren gespeeld. We hebben met, met twee spitsen gespeeld. Na nou, al die, uh, die probeersels en al die aanpassingen aan tegenpartijen... dan stappen we eigenlijk wat dat betreft vanaf als het gaat om, uh, om onze speelwijze. En dat was Gert Heerkes. Hij kijkt dus vooruit. Aanvoerder Levchenko ook, maar die wil ook nog wel even terugkijken. En als hij terugkijkt is hij niet tevreden over zijn eigen prestaties als speler en als aanvoerder. Zeker neem ik mezelf bepaalde dingen kwalijk. Als voeder moet je wel misschien wat anders doen. Maar goed, het is veel moeilijker om in je eentje alles op het rails te krijgen. Wat dan bijvoorbeeld? Nou ja, ik noem een simpele voorbeeld. Op het veld moet je heel veel dingen uitzetten. En dan gaat het ten koste van je eigen spel. En dat is wat ik heel veel... Ja, op dit moment mis bij mezelf. Ik moet gewoon meer concentreren op mezelf en dan kan ik andere spelers helpen. Levchenko steekt dus de hand in eigen boezem. Gert Hirkus hoopt dat zijn club nog de hand in de toch al niet al te volle buidel wil steken om de selectie op wat posities te versterken. Ja, dat is, dat is de vraag. Hè. We zijn natuurlijk druk bezig om uh, ons voorin te versterken nog. Uh, iemand die voorin uh, nog net iets meer zou kunnen betekenen. Hebben het Kalooglu was een optie, hè, maar die heb ik een paar kilometer verderop vanochtend gezien. Oh ja, nee, ik weet niet of die hier al was, maar uh, ja, het was zeker een optie. En, uh, het was ook in kan en Kruiken volgens mij. Maar, ja, als meneer er dan nog vanaf ziet, ja, dan houdt alles op. Want nu, ja, het is natuurlijk maar een klein poeltje waar je in kan, kan vissen. Zijn die jongens wel beschikbaar die jij nodig hebt? Uh, ja, er is nu één beschikbaar. en uh, ja, goed, uh, Onze technische directeur is daar heel druk mee. Want dat schijnt iets met vrijstelling te maken te hebben. Dus uh, we wachten wel af of dat goed komt. Kijk, wij richten ons met name gewoon op onze eigen spelersgroep. En uh, we hebben gewoon gezegd, van, nou, ja, voor twee posities uh, willen we eigenlijk nog wel spelers erbij huren. Uh, voor dit half jaar, uh, maar, uh, of dat lukt of niet, ja, dat, uh, dat ligt aan andere dingen. Namen wil Gert Heerkes niet noemen. De tweede positie, overigens, waar men nog wat versterking zoekt, is die van linksback. Willem Tee oefende in Belek twee keer en won nog steeds niet. Het verloor met 2-0 van de Turkse eerste klasse Kuya Spor En speelde met 0-0 gelijk tegen de nummer 11 van Turkije, Eskizeli Spoor. Gert Heerkens hoeft logischerwijs niet lang na te denken... als het gaat om een doelstelling te formuleren voor de komende maanden. Ja, als wij nakomt ze kunnen halen, ben ik op dit moment hartstikke blij. Ik bedoel, ik heb van de week al een paar keer tegen ook de pers gezegd... van ja, wij staan zes punten achter op de voorlaatste. Nou ja, de nummer twee of drie, vier van de, van de ranglijst... wordt altijd nog de kampioenskandidaat gezien als die zes punten achter staan. Nou, daar beschouw ik onszelf dan, uh, dan nog als kampioenskandidaat om dat te kunnen bereiken. Nou, dan zou ik ook uh, super tevreden zijn als dat gaat Maak ik binnen, maak ik binnen om een lekje te beginnen over de dingen die ik mij aan Een leven zonder zorg, een ambitie of spuit Heel de dagen gaan shotten Voor een donkere thuis Al je moe waaraf En school, daar kwam niks van in huis Drei je durven was doen Maasjes plagen, liefde vragen En al alle wat gezichten waren zelf Met je broek in de helft Het was zo simpel allemaal, zo simpel allemaal simpel als ik vraag het dan. vraag het dan. Er was nog geen gsm en geen vtm. En niemand die aan Hannibal of Murdoch wilde zijn. Rons Honeymoon, Carolintje, Merlina met de parafix. En voor dus was er niks mochten niks modellen, in alles. In pan is was en held. Ons party nooit nog hard. En we tellen alles geld. voor de karamis. Showen in de box tot ons. Oudruim. In plots van ons, we komen door. Al waren geen cd's. Geen mp3's. Alleen maar wat kassetjes. En buurman, wat doen we nu? Voor ons alle eerste ditjes. Het was zo simpel allemaal. Zo simpel allemaal. Zo simpel als ik vraag het dan. Ik vraag het dan. Kompleet potke pot je potke vet. We geer al onder het was mijn eerste brevet. Zongfestival, jae, yeah. later er nog het. reflex, fluffy fluff reflex, soepel steen Ja jongens, we zagen het groot. We weren allemaal prof, voetballer of piloot. En haten was nog geen nationale sport. Alleen misschien die kote letten op ons bord. Wie vijf kot ze sponsor broesjes, skarpen die Die knijlepsen als sommers broesjes wilden naaien. Wet zag zooi, wet zag maak hem mooi. Ik stop ermee, wat is mijn sky? Het was zo simpel allemaal, zo simpel allemaal. Zo simpel als ik vraag het aan, vraag het aan. Fixus met een uh, plaat die uh, de Hitparade in uh, België aanvoerde in 2007. Ik vraag het aan en dat betekent dat je verkering vraagt. Galatasaray Ajax is Ajax nu ook aan het wisselen Frank Vilain? Ja ze hebben al een aantal wissels uh, gedaan. Inmiddels nog 20 minuten te spelen, Zojuist juist een mogelijkheid uh, voor Ajax via De Zeo na een goede paas van Soleimani. De Zeo net niet buitenspel, maar ook net niet bij de bal, dus ook net geen doelpoging. 0-0 nog altijd tussen Galatasaray en Ajax. Drie man erin gekomen. De bekendste en zo niet de best mogelijke daarvan is uh, Suarez. Die van de bank af kwam. En dat leidde onmiddellijk tot meer beweging voorin bij Ajax. En dus ook meer afspeelmogelijkheden. En dus ook wat meer mogelijkheden. Maar nog niet tot doelpunt tot nu toe. En ook Soares is nog niet in schietpositie geweest. Blind is er ingekomen. Hij vervangt op linksback Emanuelson. En Eno is er afgegaan. En daarvoor kwam Soares uiteindelijk. En Anita is er ingekomen voor van der Wiel. En dat zijn de wissels bij Ajax tot nu toe. Galatasaray heeft inmiddels al vijf, zes keer gewisseld. Dus daar is de organisatie helemaal ver te zoeken. En Dat komt natuurlijk het voetballen niet ten goede. Omdat Ajax relatief weinig gewisseld heeft, hebben zij nu ook weer wat meer grip op de wedstrijd gekregen. Ze voetballen dus ook ietsje beter. De combinaties gaan bij vlagen wat makkelijker bij de Amsterdammers dan bij de ploeg uit Istanbul. En uh, Ajax zou daar eigenlijk wat meer kansen uit moeten kunnen creëren. Maar dat lukt toch, tot nu toe nog niet uh, al te best. Dat is dan een beetje het probleem. Kalatasaray is slecht uitverdedigd en dus kan Ajax weer gaan uh, ingooien. Al heb ik de indruk dat dat wat uh, een tijdje zal gaan duren benieuwd. Ook wat Frank de Boer in de pauze tegen uh, zijn ploeg heeft gezegd. Want Ajax kwam bepaald niet goed de kleedkamer uit. Frank de Boer heeft natuurlijk ook nog een geschiedenis hier bij Galatasaray. Heeft hier één seizoen gespeeld. 2003-2004. Nog maar weer eens een wissel bij Ajax. Daar komt Aras erin voor Ebeselio. En dus heeft ook Ajax gaan ze nu richting de vijf wissels. Want dit is wisseltje nummer vier van coach De Boer. De Boer dus die in de winterstop een contract voor 3,5 jaar als beginnend coach heeft kunnen tekenen bij de Amsterdammers. En Deli Blind die niet weet waar de ingooi naartoe moet. Niemand in beweging. Dus maar hard naar voren. En hopen dat er dan een Amsterdams hoofd tegenaan gaat. Dat gebeurt niet. Dus kan Galatasaray overnemen. Maar de, uh, uh, de, ja, het schot naar voren toe is nogal paniekerig. En Arda kan dan niet aannemen. De aanvoerder van die schiet de bal over de zijlijn dan mag Delie Blind nog een keer gaan ingooien. Deze keer niet hard naar voren, maar hard naar de centrale verdediger. Al de wereld die eh, ook niet echt een lekkere wedstrijd speelt. Veel terugzoekt, probeert eh, zoveel mogelijk op zeker te gaan. En dat gaat tot nu toe nog niet echt geweldig. De Zeeuw de diepte gezocht bij Suarez in één keer doorspelen op Delie Blind. Die eh, werkt dan de bal omhoog richting Eriksen. Niet echt lekker, maar wel goed aangenomen door Eriksen. Uiteindelijk de bal over de zijlijn eh, heen geschoten. En dan kan Galatasaray over de zeilen heen geschoten door de Jong. En dan kan Galatasaray het weer gaan overnemen en proberen aan te vallen. Het Tempo is weg uit de wedstrijd. De organisatie is weg bij de Turken. En de Amsterdammers zijn vandaag in deze oefenwedstrijd in Turkije... simpelweg niet goed genoeg om echt iets te doen tegen Galatasaray. Maar goed, het is ook een Turks feestje, want het stadion van Galatasaray viert vandaag zijn openingsdag. De stand met nog een dik kwartier te voetballen is 0-0. Fortuna Sittard, Kambuur, Sparta, MVV. Het zijn niet de grootste clubs uit het Nederlands betaald voetbal... waar Fuat Oesta voor gespeeld heeft. Het vervolg van zijn carrière kan wel eens succesvoller zijn. Oesta, die ook nog een seizoen bij Bezita speelde... werd assistent bij zijn oude clubjes Fortuna en MVV. En opeens is hij assistent-bondscoach van Guus Hiddink... bij de nationale ploeg van Turkije. Oesta verbleef samen met zijn baas Hiddink even in Belek... waar verschillende Nederlandse clubs in trainingskamp zijn.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 het Hoesta, hij is dus assistent van Guus Hink. Die is de bondscoach van Turkije. En u hoorde hem in gesprek met Ronald van der Geer. Leiden en Bos, is het alweer een wedstrijd, Leon? Nee, 3,5 minuut gespeeld in de tweede helftstand, 29-40. En Dan heeft Leiden één punt gemaakt naar de rust. Nou, ze hadden er in de tweede kwart 13. Het gaat hard achteruit met hun scores. En ja, soms heb je wel eens zo'n wedstrijd. Dan wil de bal gewoon niet vallen. Dat kan. De eerste helft. En dan wil het de tweede helft wel beter gaan. Dat, dat kan je als Leiden op hopen. Maar ik moet toch zeggen dat de Bos echt akelig goed staat te verdedigen. Vooral in hun rotatie. Ze wisselen heel snel door. Van man naar man naar man. En er is echt geen één vrije schot bij voor Leiden. En natuurlijk scoort Leiden af en toe wel. Net ook Montemegui. Dus een individuele actie. Eén tegen één Springt hij net iets hoger. En die bal gaat erin. Maar er gaat ook zoveel mis... Ja, dat is heel vervelend voor Leiden, denk ik. Maar er zal echt iets moeten veranderen, wil ze deze wedstrijd winnen. Nou is het Stefan Wessels, die aan de andere kant eigenlijk een redelijk makkelijke lay-up mist. Ze gaat de bal naar Montemaggi, die dreigt voor de driepunter. En die bal die raakt ja, net de ring. Dat moet hij ook niet doen, hij moet gewoon naar die ring toe gaan. Want dat is toch, denk ik, het enige recept voor Leiden om van deze wedstrijd weer echt een wedstrijd te maken. Dat is de ring van Den Bos aanvallen. Aanvallend... Uh... Vind ik het matig leiden. en ik vind de Bos aanvallend ook niet best. Ze staan op 40 punten. Een heleboel uit de fast break. Als Leiden mist den Bos snel naar de andere kant. Maar na de rust heeft de Bos ook pas drie puntjes gemaakt. Nu C.J. Jackson gaat omhoog. De Amerikaan die eigenlijk helemaal geen indruk op mij maakt deze wedstrijd. Hij is gehaald voor de, om te rebounden, maar hij pakt amper ballen en aanvallende rebounds pakt de Bos ook niet. Ja, en nu verliest de Slachter de bal. Die C.J. Jackson duikt er bovenop. Allemaal spelers op de grond. En het publiek klapt er wel voor. Maar Leiden heeft scores nodig. Ros Bekkering onder de basket die laat de bal gewoon uit zijn handen pakken. Nou, het geeft aan hoe Leiden in deze wedstrijd zit. Geloopt aan de andere kant. Mils over de zijlijn. Nou, een beetje een rommelfestijn. Na nou, de rust hebben we dus iets meer dan vijf minuten gespeeld. En hebben beide ploegen drie punten gemaakt. Dat geeft aan wat er op het veld gebeurt. De stand 31 voor Leiden. 40 voor Den Bosch. I'm believe your deep brown eyes. But I would tell you pretty lies, honey. If I would hold you now tonight, but nothing good is gonna last forever. En dan gaan we en dan gaan we acostussen en dan gaan we acostussen en dan gaan we acostussen en dan me we acostussen en dan gaan we acostussen Galatasaray-Ajax. Frank Wielheid. Een nog. En uh, Ajax heeft een kans gehad zoals Galatasaray hem ook heeft gehad voor de pauze. Toen schoot Akman volledig vrij voor een leeg doel hoog over. Nu was het Suarez. Hij was alles en iedereen voorbij. Nu gaat hij ook weer een tegenstander voorbij trouwens. Eerst dit maar eens even bekijken, want nu raakt hij de bal kwijt. Suarez, hij startte goed weg, draaide weg bij zijn tegenstander in de aanname van de bal. Randje 16 had daardoor een vrije doortocht richting de doelman van Galatasaray. Daar ging hij ook nog omheen. Toen was het doel leeg. De hoek was niet eens zo heel erg lastig. Maar Suarez raakte de bal volkomen verkeerd. En dus is het nog 0-0 vlak voor het einde van deze de wedstrijd. de wedstrijd is steeds slorger geworden. De lijnen zijn steeds minder duidelijk zichtbaar. Niet zozeer de lijnen op het veld. Maar wel de lijnen in het voetbal zijn minder goed zichtbaar. Dat heeft te maken met dat Galatasaray al een stuk of zeven keer gewisseld heeft. En ook Ajax al driftig die kant op aan het gaan is. Ooier is inmiddels in het veld gekomen voor Vertongen. En ook Lindgren heeft zich in het elftal gemeld inmiddels. Nu een aardige combinatie door het midden. Over het middenveld van Ajax. Met Dezeu naar de rechterkant Sulemani. Die staat er ook nog altijd. In. En dan zoeken naar de vrije man Eriksen Breed. En uh, nog verder breed dan in de richting van, uh, van Blind. En daar uh, zijn we aan de linkerkant uitgekomen bij uh, de Zeeuw. Puntje 16. Bal niet goed aangenomen. En dan is Galatasaray uh, dat over kan nemen. Maar dat duurt maar heel kort. Ajax weer in bal bezit via dezelfde de Zeeuw. En dan zijn we nog steeds uh, aan de linkerkant. Daar uh, waar Ajax dan uiteindelijk de opening moet gaan vinden. Weer de Zeeuw in bal bezit. Maar uh, alles en iedereen bij de Amsterdammers en bij de Turken staat stil. Dan maar een wippertje geven in de richting van Sulemani. Maar daar komt die bal natuurlijk nooit aan. Want die is veel te lang. Onderweg. Dus zit er een Turk tussen en kan Calatasaray eruit komen. Als het op tempo gaat, zou het gevaarlijk kunnen worden. Emre probeert dat wel. Er is ruimte aan de linkerkant. In Sua is daar weg. De Argentijnse linksback. Met een goede voorzet krijgt Calatasaray daar een kans. Dat gebeurt niet. Die voorzet is niet goed genoeg. Het uitverdedigen van Ajax, overigens, ook niet. Dus weer Emre in balbezit. En zowaar gebeurt er weer eventjes wat. Maar dat heeft ook alles te maken met de slordigheid over en weer. Dat levert Fenu, ook nog wel eens een aardig kansje op. Maar de grootste kansen worden door beide ploegen tot nu toe keurig om zeep en dus nog altijd 0-0 in dat nieuwe stadion van Galatasaray... ...dat Ajax mocht uh, opluisteren met deze openingswedstrijd... ...overgevlogen vanuit Belek, waar ook Ajax een trainingskamp had... ...net zoals zoveel andere Nederlandse ploegen. En uh, vandaag dus deze wedstrijd in uh, Istanbul. Even de rust gezocht door de Zeeuw bij uh, Stekelenburg. Stekelenburg... Uh, die dan gaat zoeken naar de vrije man. Die is niet zo heel erg ingewikkeld te vinden. Die is namelijk te vinden bij Ooyer. Die staat een paar meter voor hem. Ooyer probeert dan de bal bij Blind te krijgen. Dat lukt goed. Blind steekt de middellijn over. En dan zoeken naar de ruimte. Naar de spitsen. Naar Suarez natuurlijk. Die had daarnet kunnen vallen. Het is trouwens Obilis die daar aangespeeld werd. En uh, Suarez bij die ene actie, die had kunnen vallen. Hij bleef staan. En omdat hij bleef staan, schoot hij uiteindelijk die bal met, uh, door hem onmogelijk te raken. Hoog over. De kans voor Ajax om het doelpunt te maken. De kans ook om deze wedstrijd te winnen. Vooralsnog wint niemand die wedstrijd nog twee minuten te voetballen bij Galatasaray Ajax. Het is nog steeds 0-0. Jerry met It's Raining Men. Galatasaray rij Ajax uh, is Ajax helemaal klaar voor de klassieker van de aanstaande woensdag tegen Feyenoord. Frank. Nou, als Suarez mee zou doen, dan, dan zou ik zeggen van uh, ja, maar zonder Suarez. En dat zal uh, in de klassieker zeker het geval zijn. En ook in deze wedstrijd was dat voor het leeuwendeel het geval. Is dat toch een probleem, want uh, Ajax is in de aanval absoluut uh, besluiteloos, statisch. Er gebeurt niet zo gek veel, er is geen enkele dreiging. En op het moment dat Suarez meedoet, zie je dat Ajax kansen krijgt... dat er veel meer gelopen wordt voorin, dat er dus meer afspeelmogelijkheden zijn. Suarez heeft echt drie goede kansen gemist. Nog eentje in de slotfase, die de erin had mogen. Schieten, maar dankzij een behoorlijke reactie van de Turkse doelman ging die bal er uiteindelijk niet in. Maar ja, dat is dus eigenlijk het probleem van Ajax. Suarez zal in de klassieker niet meedoen en dus zal het allemaal wat statisch en besluiteloos en wat minder lopen in de aanval, want de looplijntjes zijn nou eenmaal niet duidelijk. Zoveel hebben wij kunnen zien in deze wedstrijd, deze oefenwedstrijd in Istanbul tegen Galatasaray. Het stadion is geopend, het hebben genoeg mensen kunnen zien, die zijn er allemaal getuigen van geweest. Galatasaray was niet geweldig, Ajax was dat ook niet, en dan is de uitslag bijna logisch 0-0. En dan het vrouwenvolleybal. Daar won Pollux vanavond van Weert. Lars Geerts praat na met de winnende coach. Jan Berends, de coach van Pollux. Allereerst van harte gefeliciteerd. Natuurlijk een 3-1 overwinning. Heel erg mooi. Maar of je nou echt tevreden kunt zijn over het spel... dat vanavond uh, uh, vertoond is? Nou ja, je speelt natuurlijk tegen het uh, op dit moment sterkste team van Nederland. En uh, dan kan het spel wat minder zijn. Maar we worden natuurlijk ook behoorlijk onder druk gezet. Dus uh, het... Uh, Zulke wedstrijden zijn nooit mooi mooie volleybal. We moeten allebei hard vechten. Allebei de team moeten hard vechten voor de punten. En, uh, ja, het, uh, er zijn echt momenten waarop ik denk dat het kan een stuk beter Maar dat heeft ook wel een reden. Heb je een weer tegenover je gezien dat op de toppen van, uh, van het kunnen was? Nou, uh, in ieder geval een uh, weer dat heel graag van ons wilde winnen. En uh, Natuurlijk uit uh, een drukke periode komen net uit de Oekraïne. Dat is een, een voordeel voor ons. En, uh, ja, maar het blijft natuurlijk een heel erg sterk team. Uh, op alle posities sterk bezet. En uh, dat we hieruit winnen, dat, uh, dat is mooi. Ja, want waar hebben jullie het op binnengehaald vanavond? Nou, ik denk dat onze uh, servicepaas, onze receptie, die was geweldig. En uh, die, die, onze drie uh, paasers hebben het echt geweldig gedaan. En uh, dat maakt het natuurlijk een stuk makkelijker om, om te spelen. En uh, ja, er waren spelers die, die echt een stuk minder waren vandaag dan dat ze normaal kunnen zijn. Maar ik vind uh, wat we Pasen hebben laten zien vandaag was geweldig. Je praat met ontzag over de tegenstander, Weert, maar jullie hebben vandaag laten zien dat je ze naar de kroon kunt, ste kunt steken. Uh, is het een idee om ook voor de nationale titel te gaan dit jaar? Nou ja, ik denk dat uh, Weert en wij uh, wel het team zijn uh, die, uh, die, die dat gaan uitmaken. En, uh, we hebben natuurlijk nog wat outsiders, maar ik, ik, vind, ja, ik, ik vind Weert een goed team en uh, het is goed georganiseerd. Er uh, staan goede spelers. Nou, ik, uh, ik vind het geen enkel probleem dat ik uh, een bewondering heb voor een team. Dezelfde bewondering heb ik voor mijn eigen team hoor. Ja, daarom. Maar de bewondering voor het eigen team is wellicht ook dat je voor de eerste plek kunt gaan. Ja, dat gaan we ook. Uh, kijk, uh, we, we zitten met een play-off systeem. Dus we moeten eerst maar eens even kijken hoe het allemaal gaat lopen. We komen hun al vroeg tegen in de beker. Het zou een mooie bekerfinale geweest zijn, maar uh, we komen hun al eerder tegen. Maar uh, ja, we komen elkaar denk ik nog wel vaak tegen dit seizoen. Je blijft bescheiden. Ja, dat, uh, dat hoop ik. Dat is mijn uh, aard dat is Jan Berendsen, hij is de coach van, Weert, van Pollux. Want Pollux won met 3-1 van Weert. We gaan naar leiden Dembos. Het verschil was 9 punten. Is het nog spannend, Leon? Eigenlijk, ja, is het spannend. Het is 36-49. We zitten nu in de laatste seconden van de rust tussen derde en vierde kwart. En het verhaal wat ik al eerder vertelde, Dembos staat gewoon goed te verdedigen... en komt daardoor niet in de problemen. Leiden probeert het wel... Dus ze proberen wat druk te zetten. proberen openingen te vinden. Het publiek probeert hun ploeg te steunen. Maar Den Bosch ja, staat als een, als, een, als een fort voor die eigen basket. En, en, en Leiden, ja, ze scoren een paar puntjes. Acht in het derde kwart. En als ik het goed bekijk, zijn het zes vrije worpen. En één veld scoren. Dat geeft een beetje aan euh, waar Leiden het manco heeft. Nou is het enige voordeel dat Leiden eigenlijk ook best aardig staat te verdedigen. Den Bos op 49 punten houden, dat is ook niet slecht. En daardoor hangen ze in de wedstrijd. 13 punten verschil, het kan wel. Maar wat moeten ze dan doen? De bal ja, euh, niet alleen in de basket gooien, maar gewoon voor de makkelijke optie kiezen. Gewoon op tempo de bal naar de ring brengen. Maar ja, het gaat af en toe zo traag dat een Bos echt ja, euh, helderziend, euh, zo kun je het noemen, maar alle tijd heeft om verdedigende stellingen in te nemen. En dan maakt Leiden het zichzelf onmogelijk. Moeilijk. En Den Bos doet dat andersom. Ietsje slimmer. Niet heel veel slimmer. Maar ze hebben iets meer snelheid in huis. Met bijvoorbeeld de Jansen. Janssen. Die gaat nu omhoog. Laat de bal los. En ja, die bal gaat mis. Maar hij pakt zijn eigen rebound. Dat is de kleinste man van het veld. Ik denk wel dat het trouwens de eerste aanvallende rebound was van een, uh, Den Bos in deze wedstrijd. Want ja, daar zit echt een probleem bij Den Bos. En dat is nou, een sterk punt van Leiden: de rebound. En die 13 punten. ja, Ik heb wel gekkere dingen gezien. Maar. Meestal tegen ploegen die nou, twee kwart, drie kwarten gewoon echt ongelooflijk staan te schieten. De bal uit alle standen erin schieten. En het laatste kwart lukt dat dan niet meer. En daardoor kan de andere partij terug in de wedstrijd komen. Ja, Zo staat de Bosnië op het veld. Ze staan gewoon goed te verdedigen. Nu Rosbekkering tegen Marcel Aarts, Die probeert omhoog te gaan, maar Aarts. Ja, ik wou zeggen hij blokte, maar hij tikte hem op zijn hand. En dan zijn er twee vrije worpen voor Rosbeckring. Nou kijk, dat moet Leiden doen om van deze wedstrijd weer ja, een wedstrijd te maken. Gewoon die actie en dan naar de ring toe gaan. Kijken of die scoren valt en anders die vrije worpen benutten. 10 punten verschil, uh, dat is een psychologische marge. Het zijn er nu 13 met nog exact 9 minuten te spelen. Stand leiden Bos. wel een ontzettend lage stand, 36-49. Hoogstleer Edwin van Kalker is terug in het wereldbekercircuit. Hij vierde zijn rentree in het Oostenrijkse Eagles met de 16e plaats. Van Kalker die op de Olympische Spelen van deelname afzag omdat hij de baan te gevaarlijk vond... ...deed sindsdien alleen maar mee in Europa Cup wedstrijden En motorcoureur Frans Verhoeven heeft de Dakar-rally goed afgesloten. Hij won de laatste etappe. Verhoeven was al kansloos voor een goede eindplassering. De Spanjaard Marc Coma won bij de motoren. De overwinning bij de auto's ging naar Nasser Al-Attiyah... ...en die komt uit Qatar. De Rus Vladimir Tjagin was te snel de beste bij de trucks... ...en Marcel van Vliet eindigde daar als zevende. Tot zo na het internationaal van 10 uur. Nog een uur langs de lijn. En langs de lijn. op één. Vroege Vogels presenteert de radiocursus Rampencommunicatie voor bewindslieden, burgemeesters en brandweercommandanten. Ja, excellentie, even dit knopje indrukken. <kwijden> voor de omwonenden is geen gevaar. Verder onderzoek naar vleermuizen in bunkers. Is dit het geluid van een watervleermuis? Nee, nee, nee. nee. Snel je gasmasker op. Dat is het geluid van je geikenteller. Lisa staat pal naast de plek waar we zondag uranium denken te vinden. Precies. Morgen van 8 tot 10. Vroege Vogels. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.